...in een kort geding dat het bedrijf uit Moerdijk had aangespannen. Chemiepak had een onder meer omdat er veel fouten in zouden staan. Het bedrijf heeft van de raad tot volgende week woensdag geregeld om inhoudelijk te reageren, maar wilde meer tijd. De rechter ziet echter geen reden om van de wettelijke reactietermijn af te wijken. Het vonnis betekent dat het rapport spoedig na volgende week woensdag wordt gepubliceerd. De belangrijkste conclusies zijn al uitgelekt. Er is onder meer harde kritiek op Chemiepak, de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio's.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 Het aantal bezoekers van de glazen koepel van de Rijksdag in Berlijn is vorig jaar meer dan gehalveerd. In 2010 waren er 2 miljoen bezoekers, vorig jaar nog maar 730.000. Scherpere veiligheidsmaatregelen na terreurdreigingen zijn mogelijk de oorzaak. Na een waarschuwing voor een aanslag van moslimextremisten in november 2010 werden de koepel en het dakterras tijdelijk gesloten. Sindsdien moeten bezoekers zich twee dagen van tevoren aanmelden. In de Rijksdag vergaat het de Bondsdag, het Duitse parlement.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 One more try Let me put my arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby can we give it one more try want you to know, my love, I'm always treasured, so please, just don't let me go. ero Sto pensando a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 We don't wanna go outside tonight in the pipe, fly to the motherland, or we'll sell love to another man. It's too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 Chemiepak had veel kritiek op het conceptrapport, onder meer omdat er veel fouten in zouden staan. De belangrijke...